4 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws en Co. Hoort u over gas? In Nederland wordt er over 12 jaar geen gas meer gewonnen. Zo maakte het kabinet bekend. Dat levert in Groningen onder andere natuurlijk reacties op. Die gaat u horen. En vandaag komt de nieuwste film van Steven Spielberg uit: Ready Player One. Het speelt zich af in een gigantische virtual reality-wereld. Hoe ver staan we eigenlijk van zo'n wereld af? Dat vragen we aan een wetenschapsjournalist die ook groot fan is van science fiction. Eerst het internationaal, Jan van der Putten, ook over gas.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 Thank <laughs> you. De politie en het OM willen niet zeggen welke bescherming de man kreeg... die vanochtend werd geliquideerd in Amsterdam-Noord. Het Slachtoffer is de broer van Nabil Bakali. Kroongetuig in het proces over de Mokro-oorlog. Een drugsoorlog die zich vooral in de Amsterdamse onderwereld afspeelt. Dat zijn familie door die verklaringen ook gevaar loopt, werd al gevreesd. Maar hoe zijn broer werd beschermd, kan deze politiewoordvoerder niet zeggen. Ik snap heel goed de vraag. Maar alles wat ik zeg over veiligheid, brengt de veiligheid in gevaar. Dus ik kan daar nooit iets over zeggen in het normale circuit, dus op het moment dat we met dit soort dingen geconfronteerd worden, dan hebben wij specialisten die een soort van dreigingsanalyse kunnen maken. En op basis daarvan gaan natuurlijk allerlei maatregelen genomen worden, worden daar maatregelen voor genomen. Alleen, het is niet aan mij om daar nu op dit ogenblik iets over te roepen. Het Openbaar Ministerie heeft tegen RTL Nieuws gezegd dat de geliquideerde broer van Nabil Bakali een beperkte vorm van beveiliging kreeg. Maar wat dat precies betekent, wil het OM niet vertellen. De ANWB adviseert weggebruikers om de ring van Rotterdam te mijden. Aan de noordkant is de A20 dicht door een ongeval met vrachtwagens. En op de A16 heeft de Rijkswaterstaat al de hele dag gewerkt aan het weghalen van een gekantelde betonwagen.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 De uitslag is niet bindend. Nu de uitkomst officieel is, moeten de ministers een nieuw besluit nemen. En Ollongren zegt dat de afweging zorgvuldig moet gebeuren. Veel mensen hebben ook voorgestemd, nog meer mensen hebben tegengestemd. Nou, daar willen we op de een of andere manier recht aan doen. En daar is het denken nu over aan de gang. Bankpresident Knot van de Nederlandse Bank denkt dat het bijna tijd is om de rentetarieven te verhogen. De rente is nu historisch laag. Die lage rente was tijdens de crisis nuttig om de economie te stimuleren. Maar volgens bankpresident Knot zit de economische groei nu aan zijn top. En daarom is het volgens hem beter dat de rente langzaam weer gaat stijgen. Dat kan, mits we het geleidelijk doen.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 En het weer, wisselend berolkt, landinwaarts enkele buien... mogelijk met hagel of onweer en het is 8 of 9 graden. Later vanavond en vannacht trekt een regengebied over het land. Morgen eerst nog een bui, verder zon morgen en het wordt 9 tot 12 graden. Hoe zou het ondertussen zijn bij Rotterdam, René Passet? Een verkeersinfarct, Lara. Ik, ik kijk ernaar en zie het gebeuren. Op de ring van Rotterdam. Het staat aan alle kanten vast... Uh, vanwege het ongeluk op de A20. En vanochtend hadden we al een ongeluk met een cementwagen op de A16. Nou, daar heb ik ook nieuws over. De weg is zojuist uh, vrijgegeven. De A16, uh, de berging is klaar richting Breda. Dat is het lichtpuntje. Maar ja, niet dat er nou alle files gelijk verdwenen zijn. Want bijvoorbeeld op de A15 Europort-Gorkum... voor het ridderkijk alleen al drie kwartier vertraging. Uh, kom je uit Amsterdam en rij je richting Rotterdam... dan rij je vast tussen Leidsendam en Dam en de Keteltunnel. Meer dan een een half uur in de file. Ze zijn ook aan het doseren... daar bij de Keteltunnel. En dan de A20 zelf. De linkerrijstrook is dicht... richting Gouda bij het plein. Daar sta je zeker een half uur vast. En vanuit Gouda is de snelweg helemaal dicht. Het gaat de hele avond spits duren. Pas of om een uur of zes gaat hij misschien weer open. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel... en Rotterdam Centrum staat het muur en muur vast. Meid de wegen van rond Rotterdam... als dat enigszins lukt. De A29 bijvoorbeeld, Rotterdam-Bergen-op-Zoom... is ook helemaal vastgelopen door een kapotte bus... Dus die valt af als alternatieve route tussen Rotterdam-Zuid en Alfred Numansdorp. Ook al 20 minuten vertraging. Voor de rest kijken we naar een normale avondspits. Dat dan weer wel. Behalve dan dat ongeluk met een vrachtwagen op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij het Rinkwaard Aquaduct. Daar ben je drie kwartier mee zoet.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 NOS-NTR. Geen drie, maar vier zetels. Dan gaan we één keer een goede hertelling doen voor alle stemmen. Ik zou liegen als ik niet teleurgesteld zou zijn. Ja, ik was vanochtend wel echt heel erg blij. Ja, in eerste instantie teleurstelling. Aan de andere kant gewoon heel blij dat het nu echt heel duidelijk is. Dan zie je ook echt dat iedere stem telt. Ja, ik bedoel, dat had andersom kunnen kiepen. En dan was hij wel voor ons uh, geweest. Daar zijn we toch ook vanaf. Veel hertellingen bij de gemeenteraadsverkiezingen... hebben ze geleid tot een nieuwe zetelverdeling. En minister Wiebes wil dat de gaswinning in Groningen naar nul gaat. Uh, de inzet is echt... Uh, dat Groningen Groningen moet blijven. Dat betekent wel dat het echt een keerpunt is. Maar er is niet zoiets als even de gaan dichtdraaien. Dat gaat niet. Nee, niemand komt in de kou te zitten. Maar de gaswinning gaat naar nul. haar Rensen. Nieuws Co. In 2030 zal er helemaal geen gas meer worden gehaald uit de bodem in Groningen. Dat is het plan. Hans Andringa in Den Haag was bij de persconferentie van minister Wiebes hierover vandaag. Hans, deze minister pakt dit gevoelige onderwerp dus voortvarend aan, kunnen we stellen. Uh, toch, inmiddels? Jazeker. 29 maart 2018 gaat de geschiedenisboekjes in... dat het kabinet besloot om de gaswinning in Groningen te stoppen. Omdat de schade voor inwoners in provincie... niet langer opwegen tegen de gasopbrengsten. Psychologisch is de druk en onzekerheid voor de bewoners van de provincie te groot. En voor de huizen, boerderijen en monumenten, zei Wiebes, is de schade ook te groot. Als je ieder beschadigd gebouw zou gaan slopen... of aardbestendig, aardbevingsbestendig zou maken... wat blijft er dan over van het karakter van deze provincie? En daarom het besluit van vandaag. En dat gaat verder dan het advies van het staatstoezicht op de mijnen. Die zei, hou het nou op 12 miljard kubieke meter gas per jaar. Het gaat helemaal terug naar nul. Tja... Ja, dat was wel een moment vandaag. Wij gaan straks natuurlijk al eventjes naar Groningen, later in deze uitzending meer. De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. In sommige gemeenten zijn de stemmen opnieuw geteld. maar Robin Visser hebben die hertellingen nog invloed gehad op de zetelverdeling. Ja, hertellen loont zou je kunnen zeggen. Want bij 80 van de deelnemende partijen zijn na een hertelling fouten ontdekt. En in zes gemeenten hebben die ook daadwerkelijk geleid tot een andere zetelverdeling in de raad. Nou, zijn er ook gemeenten met hele kleine verschillen tussen partijen waar niet opnieuw geteld werd, en een van die gemeenten is Blaricum. Daar ging het om twee stemmen. Dan horen we je straks vanuit Blaricum. Um, wij gaan eerst naar Groningen. Ik zei het al, verslaggever Jeroen de Jager is daar. Hij keek samen met Jelle van der Knoop van de Groninger Bodembeweging... en Susan Top van het Groninger Gasberaad mee naar de persconferentie... van minister Wiebes over het tijdspad waarin de gaswinning zal worden afgebouwd. Jeroen, het gaat naar nul. Um, in 2030 geen gas meer uit de bodem in Groningen. Hoe hebben ze gereageerd daar bij jou? Nou, ze waren, ze waren verbijsterd eigenlijk. Want uh, wat er gebeurde is dat eerst uh, minister-president Rutte aan het woord kwam. Die zei, uh, we gaan naar nul eind van, de, van het volgende decennium. Die zeiden ze, ja, dat wisten we al. Dat, dat ligt in de planning. Dat hadden we eigenlijk al wel zelf uh, kunnen bedenken. Nul in 2030. Maar toen kwam vervolgens uh, minister van Economische Zaken Wiers aan het woord. En iedereen had gedacht, nou, die neemt het advies over van het SODM. Het staatstoezicht op de mijnen, eh, 12 miljard kuub. Maar nee, Wiebes ging veel verder. Die zei, eh, we gaan naar 7 miljard en in een goed jaar misschien zelfs naar 4 miljard kuub. En als het echt heel goed gaat dat jaar, kunnen we zelfs misschien al in 2023 naar, naar 0 kuub. Dus dat was echt eh, verbijsterend voor, eh, voor de mensen die er heel dicht bij betrokken zijn. Luister maar. Dan over de aardgaswinning. We hebben besloten om stapsgewijs over te gaan tot een volledige beëindiging van de gaswinning in Groningen. We zitten hier met mensen van de, de Groningen Bodembeweging en het Groningen Gasparaten te kijken naar de persconferentie, waar eerst minister-president Rutte aan het woord is. Voor veiligheid uh, voorop. We nemen nu al verschillende maatregelen om dat doel te bereiken. Ik hm? zei, dit is doorpakken. wat uh, de regering nu gaat doen. Wat bedoelt u nou dat dit meer is dan u had verwacht? Uh, gezien het verleden uh, is dit inderdaad meer dan wat ik uh, persoonlijk had verwacht. Ja. Oh ja. Ja. En dan is het de beurt aan minister Wiebes van Economische Zaken. In een gemiddeld jaar zit je al over vier jaar op 4 miljard kuub. Even nog aangenomen dat de aanvullende maatregelen niet lukken. En als die aanvullende maatregelen wel lukken zit je over vier jaar... Uh, mogelijk nog aanzienlijk veel lager. En in de jaren daarna wordt het gewoon afgebouwd naar nul. Volgens het snelst mogelijke. Dat is toch veel, niet? Dit is fenomenaal. Ja, dit noem ik echt actieonderling. Dit, dit gaat uh, echt uh, veel verder. Dus over vier jaar al naar vier miljard. Ja, ja. Dat, en uh, de, hij zegt hier zeven miljard max. Maar uh, is, dit is heel goed verzeerbaar. Uh... Suzanne Top van het Groningen Gasparaat.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 <laughs> uh, ja, misschien had ik hem wel een knuffel gegeven, ja. Want zo'n besluiten is het? Ik vind het een hele moedige stap. Uh, je moet je realiseren dat dit voor Nederland... denk ik, een uh, enorme revolutie betekent. Uh, ik denk dat we dat allemaal nog helemaal niet kunnen overzien. Uh, heel Nederland zal hiermee te maken gaan krijgen. Uh, maar dat, dat gebeurt nu wel om Groningen eindelijk te ontlasten. En eigenlijk uit het moeras te trekken... waar het al zo lang in wegzakt. Ja, uh, uh, ik vind dat wel een hele uh, moedige stap... die uh, wel een knuffel waard is, ja. Afgelopen jaren zag je heel sterk dat het Groningen... Gasberaad en een Groningen bodembeweging dat die aan het mag ik het zo zeggen radicaliseren waren en dat er in de bevolking steeds meer felheid uh, kwam, is dat die beweging denkt u, met dit besluit stopgezet? Kijk, de problemen zijn nu niet voorbij. Nee. Uh, er is nu perspectief op een oplossing. Er is dus perspectief om uit het moeras te komen. Maar er zitten nog steeds uh, heel veel mensen in hele grote problemen. Die moeten ook nog wel opgelost worden... voordat je echt weer met de hele samenleving vooruit kan. Maar daar is in ieder geval intussen zicht op. En dat is denk ik ook mede door die hele druk vanuit de samenleving wel gereduceerd. Mensen uit Groningen hebben dit uiteindelijk ook afgedwongen. Maar ze hebben het ook verdiend... Uh, zij zakten met elkaar steeds dieper weg in het Moraas. En er was geen eind. Er is nu weer licht aan de tunnel. Ja, de reactie vanuit Groningen opgetekend door verslaggever Jeroen de Jager. Na vijf uur hoort u nog meer vanuit Den Haag. En ik spreek de commissaris van de Koning in Groningen, René Paas. Even kijken of hij ook uh, verbijsterd was. Op een goede manier. Bewoners van de Zuid-Hollandse dorpen Maasland en Den Hoorn maken zich grote zorgen over de straling van zendmasten in hun dorp. Mensen klagen onder andere over... Ernstige hoofdpijn en andere gezondheidsklachten en willen dat de overheid ingrijpt. Nou, we zijn met de nieuws- en Kobus naar Maasland gereden. mag geen. dat was nog moeilijk. Want jullie moesten, stonden in die file, maar jullie hebben het gelukkig op tijd gehaald, die ja. megafile daar. Het was kile kiele, kiele Nou, gelukkig ja. zijn jullie er. Hoe denkt de centrale overheid over die zendmasten? Want de discussie hierover, ja, die duurt al enige tijd. Ja, ja, dat klopt Lara. Nou, het, het ministerie van Economische Zaken overweegt nu om wettelijk vast te leggen... hoeveel ele elektromagnetische zendmasten maximaal uh, mogen afgeven. En dan gaat het met name om dat 5G-netwerk dat uitgerold moet worden... Ja, maar goed, uh, Wendy Schouten, die zit tegenover mij... van het uh, actiecomité tegen de komst van de zendmast in Den Hoorn. Dat komt voor jullie natuurlijk een beetje laat. En dat gaat ook om het 5G-netwerk. Mm -hmm. Jullie maken je zorgen om een andere zendmast die daar gaat komen. Wat is ja. dat voor een zendmast? Uh, dat is een uh, zendmast voor draadloze technologie. En uh, ja, ik heb daar onderzoek naar gedaan uh, in Zweden... En ik wilde gewoon weten hoe het zat daarmee. Van, uh, wat ja, jij had er last van, van die straat? Ja, maar daar ben ik pas uh, eigenlijk uh, anderhalf jaar na mijn eigen onderzoek... Uh, over na gaan denken dat het dat was waar ik last van had. Oh, dat kwam daarna pas? Ja, omdat uh, ik, heb, ik heb me dat nooit gerealiseerd. Maar waarom ik het ging onderzoeken was omdat ik wilde weten wat het voor mijn kinderen betekende als ze dag in dag uit op hun draadloze laptopjes al hun werk moesten doen in ja. Zweden. Ja. En van waaruit deed je dat onderzoek? Vanuit mijzelf. Eerst als bezorgde ouder. Maar ik ben er nu al drie jaar mee bezig en het is, een, uh, het is gewoon uh, persoon, een werk geworden. Als persoon, niet in opdracht van een universiteit of als, als journalist? Nee, op persoonlijke, of, persoonlijke, titel. persoonlijke titel. En ja. ik, ik deed al onderzoekswerk. Uh, ik heb eerder een boek gepubliceerd en uh, ik wilde gewoon weten hoe het zat. Maar toch wel kennelijk ergens op gebaseerd. Want je zegt, ik kreeg er later pas een tijd na dat onderzoek... dacht jij, hé, hey, ik heb daar last van. Maar kennelijk had je ook al vermoedens. Want anders was je nooit dat onderzoek gestart, toch? Nee, ik wilde weten hoe het zat met de risico's. Omdat er zulke tegenstrijdige geluiden over waren. De een zegt het is wel schadelijk. De ander zegt het is niet schadelijk. Ja. Uh, ik heb het uitgezocht. En het, wat mij opviel was een enorme discrepantie... tussen uh, wat de overheidsadviesorganen in Zweden en Nederland zeggen... Mm -hmm. en tussen wat ik zelf zag. Ja, Want en ik... wat je later zelf ook hebt gevoeld. Je hebt er last van, van die straling. Ja, ja, ja ik ben, maar ik ben erover na gaan denken. Want ik kwam al de symptomen tegen van uh, chronisch verkouden... hoofdpijn, uh, uh, een druk op je slaap en uh, slecht kunnen concentreren. Mm -hmm. uh, gevoel van uh, weinig focus. En toen realiseerde ik me van jeetje, ik heb, uh, toen ik naar Zweden verhuisde, toen voelde ik me echt opeens binnen twintig dagen... dat ik daar midden in het bos woonde, helemaal helder en scherp en gezond... en twintig jaar jonger... En toen dacht ik, wat was er aan de hand in Nederland? En had dat ben... niet te maken ook meer dat je ook meer rust had? Ja, maar dat heb ik altijd gezegd. En ik heb daar vroeger ook over geschreven... van hoe lekker het leven in Zweden is. Maar hier was uh, zo'n groot verschil. Hier was iets meer aan de hand. En ik ben toen, uh, via mijn onderzoek... Uh, heb ik gezien uh, dat dat een schadelijke milieufactor is. En dat driekwart van al het onderzoek daarnaar laat zien... dat dat een schadelijke milieufactor is. En toen ben ik gaan meten op ja. mijn oude plek. En toen zag ik... Hey, in Zweden was de straling duizend keer lager. Toen kon je het verband leggen. Toen legde ik het verband. Ja. En wat, uh, we gaan er zo meteen over verder praten ja. ook. Want je hebt er dus last, van. Want we staan nu naast zo'n zem En dat heeft best wel wat gevolgen voor jou. Ja. Daar gaan we zo meteen dus uh, over verder praten, Laria. Ja, en over die mogelijke komst van die zem dus daar. Ja. Tot straks daar in de bus in Maasland. Want daar staat u, mocht u hem zien, laat het maar weten via het Nieuws -en Co. Wij gaan naar de verkeersinformatie. pas Passet, ja, ze zijn uh, ten oude nood in Maasland aangekomen met de Nieuws Co-bus. Want de problemen rond Rotterdam, die, die zijn niet klein, hè? Nee, nou je kan eigenlijk uh, kort en goed zeggen... dat de hele ring van Rotterdam zo'n beetje stilstaat. En als je denkt van nou, de Rijk uh, via de stad zelf... vergeet het maar, want de binnenstad... bijvoorbeeld de Maasboulevard is ook hopeloos. Uh, er is ook wel een lichtpuntje... want de A16 bij knooppunt Ridderkerk... waar die betonwagen of die cementwagen... vanochtend zich vastreed, dat is allemaal weer open en geborgen. Maar de A20 vanuit Gouda is voorlopig dicht. Uh, andere problemen spelen er ook hoor. Want de A4, uh, Amsterdam-Den Haag... daar is bij het van een flink ongeluk gebeurd. Daar ben je ook drie kwartier mee kwartier... Twee rijstroken zijn dicht. En daar begint de file al bij knop het Bad het dorp. Straks dus gaan we het hebben over de nieuwste film van Steven Spielberg. Ready Player One. Het is wel leuk, want dit nummer van die Pesh Mode... wordt gebruikt in de trailer eigenlijk en bij de film. En de woorden The World in My Eyes... zou je een beetje kunnen lezen als VR. Kenbaar geluid van die mode met uh, The World in My Eyes. Laboratoria. Oplossingen voor een cyclies. Doorbraak. Een prachtige opstap naar de film die u vanaf vandaag... in de Nederlandse bioscopen kunt zien. Science-fiction film Ready Player One. Dus het is een verfilming van het gelijknamige boek uit 2011. En het is de nieuwste film van regisseur Steven Spielberg. Who is this, Parzibol? And how the hell is he winning? Find him. This is an interesting game. I'm talking about actual life and death stuff. The oasis, the world's most important economic resource. And this is nothing less than a war for a control of the future. Die trailers zijn altijd heerlijk bombastisch. De film is dat denk ik ook wel, als ik op de trailer afga. Naast me zit George van Hal, wetenschapsjournalist... van The New Scientist en Science Fiction fan. Fijn dat je er bent. Je hebt het originele boek gelezen. We ja. hebben de film nog niet kunnen zien, hè? Nee, nee. nee alleen nee, alleen de trailer. Zien. Kun je kort beschrijven waar Ready Player One over gaat? Ja, het gaat eigenlijk over. Een, het speelt zich af in 2044. Dus, nou ja, zo'n 25 jaar in de toekomst. En de wereld is er dan niet heel erg goed aan toe. Het hoofdpersoon woont ook in een soort, ja, soort woonwagenkamp, waar dan. Uh, een soort torens gebouwd zijn van al die campers die op elkaar gestapeld zijn. Mm. En hij heeft heel weinig ruimte om in te leven. Een soort kroppenwijk, maar dan heel anders. Ja, ja. En dat zijn... komt allemaal door een grote recessie die heeft plaatsgevonden. Ja, en wat, wat klimaatverandering zit er ook nog in de mix. Het is, uh, het is niet best uh, in elk geval. Okay. En um, zijn leefwereld is daardoor ook heel klein geworden... en ook best wel deprimerend. Um, maar gelukkig is er die virtual reality-omgeving. De Oasis heet het dan. En uh, daar kan iedereen... In ontsnappen, niet alleen dat. Heel veel van het dagelijks leven speelt zich daar ook af. Hij krijgt daar bijvoorbeeld ook les op een soort virtuele school. En iedereen om hem heen zit daar ook. Het is, het is heel gewoon geworden om uh, in die VR-wereld te verdwijnen, als het ware. Ja, ja je kunt daar met z'n allen op inloggen... en dan uh, met elkaar praten en dingen beleven. Ja. Dit klinkt natuurlijk heel verleidelijk. Er zijn ook al wel VR-spelen op dit moment die je gewoon kunt kopen. Zou het nu al mogelijk zijn om zo'n complexe wereld te creëren... Nou ja, zo complex is natuurlijk heel erg moeilijk. We zijn al wel best dichtbij, eigenlijk. Um, grote, massieve spellen waarin je met heel veel spelers... tegelijkertijd uh, dat ene spel kunt spelen, ja, die bestaan al. World of Warcraft is een... Uh, is een uh, oude bekende waarop dat, uh, waarop dat kan. Mm. Tegenwoordig heb je ook het spel Fortnite. Een soort uh, shooting game waarop dat kan. Dat is heel populair echt. op dit moment. We hebben het gisteren nog over gehad. Ja. Ja. Daar zitten gewoon uh, miljoenen mensen tegelijk naar YouTube-filmpjes te kijken. Ja, terwijl van mensen het gespeeld die dat, wordt. Uh, ja, ja. Precies. Nou ja, zo populair is dat dus. En uh, daar is ook een, een virtual reality versie van. Oh, oké. Okay. Um, ja, dus dat soort, dat soort spellen die bestaan wel. Maar het echt zo vloeiend en zo goed krijgen als in de film... dat is uh, technisch nog best wel een uitdaging. En in, in die game kan iedereen dus inloggen. Iedereen kan kan meespelen. En je had het net al over de multiplayer games. zoals Fortnite ook? Bestaat dat, ja. dat op deze schaal? Dat, dat... Nee, ja, heel vaak als je nu dit soort spellen speelt... dan uh, uh, zitten spelers gescheiden over verschillende servers. Hmm. Zodat je het een beetje kunt uh, behandelen. Als je uh, je maatje in World of Warcraft wil tegenkomen... moet je ook eigenlijk van tevoren weten op welke server hij dan uh, bivakkeert En dan weet je pas zeker of je elkaar kunt tegenkomen. En um, ja, in dit... Een verhaal in die oasis, ja, daar zit iedereen gewoon op één soort van gigantische server. Hè. Je kunt je wel voorstellen, daar heb je verschrikkelijk veel rekenkracht voor nodig. En ook een enorme bandbreedte om al die gegevens door de kabels heen te pompen. Uh, ja, die je nodig precies. hebt om dat te kunnen doen. Dus dat kan nu nog helemaal niet? Nee, nee, nee. dat is nog wel even wat verder weg. Uh, en in die film en in het boek zit dus iedereen continu daar? Of hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, niet continu. Hè. Je kunt er volgens mij niet naar de wc bijvoorbeeld in. <lacht> uh, eten, eten gaat er denk ik ook wat moeilijker. Um, dus mensen uh, die, uh, die loggen wel uit om te slapen, om te eten... om andere biologische behoeftes uh, om daaraan te voldoen. Maar uh, uh, ze zitten daar wel best veel in. Ja. Hey. En naast een uh, VR-bril hebben de personages ook vaak een, uh, zag ik, een virtual reality suit aan. Wat, wat, ja. wat is dat in, in dat boek en in de film? Nou ja, dat is een, een pak. En je kunt je wel voorstellen, als je in zo'n virtual reality omgeving zit... dan wil je eigenlijk dat je zo goed mogelijk die omgeving ervaart. Ja. En, en niet alleen uh, via je ogen. Precies. Van. Als je bij wijze van spreken een deur open doet... dan wil je ook de deurklink kunnen voelen. Ja. En als je een pak aan hebt, of in dat geval misschien alleen een handschoen... dan kun je al een soort van feedback krijgen. Hè. Dan drukt hij een beetje tegen je hand aan en dan weet hmm. je... hé, hey, ik heb een deurklink te pakken. En dat zou je met, met uh, virtual reality of met, met zo'n pak... dat dan een signaal geeft... Uh, je weet dat hoe je dat met software voor elkaar zou kunnen krijgen... maar dat zou benaderd kunnen worden. Ja, dus. ja. ja dat klopt. Ja. En op die manier kun je zelfs hè, elkaar een knuffel geven... bij wijze van spreken in die, uh, in die wereld... en het gevoel hebben dat dat echt gebeurt. Hoe is dat op ja. dit moment eigenlijk met... Er zijn wel wat uh, ja, ja, er zijn wat duurdere, wat duurdere dingen... waar je al dat soort feedback dingen uh, kunt, kunt dragen. En Hoe kunt gaat kopen. dat dan? Wat, wat voel je dan? Als uh, je, nou ja, je hebt bijvoorbeeld die handschoenen die een beetje op dezelfde manier werken. Uh, je hebt maar die ook trillen wat... dan, geloof ik. Hè? Dit is wat, het is wat robuuster, zeg maar, dat ja, gevoel. Ja, ja, <laughs> ja, het is niet één op één zoals je het normaal voelt. Je zou nee. niet uh, bijvoorbeeld kunnen voelen dat die deur klinkt... als die van metaal is, dat die ook koud is. Of nee, precies. Is. En dat zou misschien in de toekomst wel kunnen. Ja ja Dat moet je op een slimme manier doorontwikkelen. Ja. Ja. Uh, in de trailer zien we ook een vrouwelijke gamepersonage... dat met de hand over de borst van de hoofdrolspeler wrijft. Um, en ja, die raakt daar opgewonden van. Kunnen we, uh, dit soort pakken al de illusie van een ja, echte hand weergeven? Nou ja, dat is uh, van een echte hand is natuurlijk moeilijk. Hè? Opnieuw die warmte, die lichaamswarmte of dat gevoel... dat is uh, moeilijk om op te wekken. Maar er bestaan, dit soort toepassingen bestaan al eigenlijk... de grote drijvende krachten achter veel technologische ontwikkelingen... zijn de porno-industrie en militaire toepassingen. En voor uh, uh, virtual reality bestaan die allebei. Dus ook in die, uh, die porno-industrie, in die sekshoek... Uh, is er al van alles en nog wat er wordt ontwikkeld. Al, uh, ja, dat is ja. ook wel de hoek waar uh, dan, uh, innovatie plaatsvindt. natuurlijk. kan ja. ik mij voorstellen. Ja. <laughs> je kunt je ook afvragen... waarom zou je continu in die um, virtual reality willen leven? Dat doen nu al veel mensen af en toe. Um, je hebt toch ook het echte leven, hè? Ja. Nou ja, Sommige mensen maken zich daar ook zorgen om. In een film als The Matrix bijvoorbeeld... Uh, zit ook iedereen in een virtuele wereld. En daar is dat eigenlijk slecht. Daar wil je uit ontsnappen. Mm. Er zijn ook allerlei slechte kunstmatige intelligenties... die mensen daarin willen houden. En in deze film is het dus andersom eigenlijk? Ja, in he? deze film is het eigenlijk best positief. Het is echt een manier... Uh, die wereld kan eigenlijk niet voldoen in de sociale behoeftes... Mm. van de mensen in die, uh, in die film. En die krijgen dat wel. Die worden daar wel in voorzien via die virtuele omgeving. En dan, dan vraag ik me af, is dat dan nog zo erg? Ik ja. Vind, ja. Ik zou misschien denken van niet... Film waar we naartoe moeten, wat jou betreft? Ja, jij gaat erheen, hè? Dat weet ik, ik zeker. Ik ga er zeker heen. Ja. Ja. En zou je dit aanraden? Ik denk het wel. De recensies zijn ook al behoorlijk goed, moet ik zeggen. Ja. George van Hal, wetenschapsjournalist bij de Nederlandse uh, New Scientist. Van Hal uh, schreef trouwens, en dat is wel leuk, ook een boek: uh, Robots, Aliens en Popcorn. Dat zou ja. 2015, zijn, uh, Waarin je meerdere voorbeelden geeft van hoe wetenschap en science fiction elkaar inspireren. Dankjewel, je Straks in Nieuws en Co. Toen de Britten op 23 juni 2016... voor de brexit stemden, leek het nog lang te duren... voordat het vertrek uit de EU daadwerkelijk een feit zou zijn. Maar inmiddels is het over precies één jaar is het zover. En ons belangrijkste verhaal om vijf uur... Ja, we kozen natuurlijk voor het gas. Over twaalf jaar zal er geen gas meer uit de Groningse bodem komen. En dat regeringsbesluit was voor Groningers toch best een verrassing. NPO Radio 1. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer noemen het gasbesluit van het kabinet van vandaag historisch. Uiterlijk 2030 moet de gaskraan in Groningen dicht zijn vanwege de aardbevingen. Vorig jaar werd er nog 23,6 miljard kub gewonnen. Het gaat een stuk beter met de vergiftigde dochter van de ook al vergiftigde Russische expion Skripal. Haar toestand is niet langer kritiek, zegt het ziekenhuis waar ze wordt verpleegd. De toestand van Skripal zelf wordt omschreven als kritiek, maar stabiel. Minister Hollongren zegt dat ze recht wil doen aan de uitslag van het referendum over de inlichtingenwet. Vandaag werd definitief bekend dat de meerderheid van de kiezers tegen die nieuwe wet hebben gestemd. En de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers gaat opnieuw wedstrijden fluiten op het WK. Hij is geselecteerd voor wedstrijden in Moskou. Eerder floot Kuipers op het WK in 2014 en op het EK in 2012 en 2016. Jan, dankjewel. We gaan naar het weer. Peter Kuipers-Munneke. Hoe zou je vandaag typeren? Als een vrij afwisselende dag. En het ligt er ook een beetje aan waar je zit in ja, Nederland. Want in het oosten van het land daar zitten op dit moment een paar hele felle buien. Die hebben we hier in Hilversum ook eventjes gehad. Maar vooral in de oostelijke helft van het land, ook in het noordoosten... daar hebben we een paar hele stevige buien. Er zit hagel bij, een paar vlokken natte sneeuw zijn ook gesignaleerd. En af en toe omweert het ook eventjes. En dat is toch wel een verschil met het westen van het land... waar de zon schijnt, vooral Noord- en Zuid-Holland, Zeeland. Veel zon op dit moment... En uh, ja, sommige mensen zullen het weer eigenlijk best aardig vinden. Andere mm. mensen denken, hé, hey, dit zijn echt de eerste... Weet je, zomers, voorjaars aandoende buien die je over het land trekken. Ja, en dan kun je natuurlijk eventueel een iets minder positief gevoel ja, bij hebben. Ja, dat zou kunnen. Wat, wat, zien we, wat zie jij uh, de komende dagen? Wat ik zie uh, in ieder geval de komende uren... is dat die buien weer wat gaan uh, dempen... Af, uh, Afnemen. En uh, vannacht dan uh, krijgen we te maken met een gebied met uh, regen... dat over het land gaat trekken. Uh, vanavond, eind van de avond in Zeeland. En dan vannacht trekt dat naar het uh, noordoosten toe. Uh, vannacht dus een regenachtige nacht. minimumtemperatuur in het noordoosten. Voor die buien uit nog zo... Tegen het vriespunt aan. Kan nog wat mist ontstaan, ook in, in Groningen met name. En in het uh, zuidwesten wordt het een graad of vijf. Nou, morgen dan is het uh, Goede Vrijdag. Dat wordt eigenlijk best een aardige dag. Uh, morgenochtend de allerlaatste regen uit het noorden wegtrekkend. Dan komt daar zon voor in de plaats, opklaringen. En die temperatuur die krabbelt op naar zo'n 11 tot 13 graden. Uh, ik vind het eigenlijk best wel oké. Okay. Uh, smiddags dan is er kans op een enkel buitje in het binnenland. En dan later op de dag dan krijgen we van het zuiden uit. Uh, dat is echt eind van de middag. Opnieuw te maken met regen. Dus uh, die goede vrijdag die eindigt een beetje vroegtijdig. Uh, morgen aan het eind van de middag in het zuiden. Nou, die regen die gaat ook weer overtrekken in de nacht naar zaterdag toe. Dan krijgen we zaterdag uh, een enkel buitje. Dan is het wel iets minder warm. Een graad of 9. En dan is er ook echt wat meer bewolking. En zondag nog tot slot even kort. Ja, dat is dus de eerste paasdag. Hè. Dan, uh, dan is het koud. Uh, overdag wordt het al zo'n zes of zeven graden. En dan trekt er ook regen van het noordwesten... naar het zuidoosten uh, over het land heen. Hm. Uh, dat betekent dat er zeker ook droge momenten zijn. Oh, hè? Dus, okay, dus wil ja. je lekker naar buiten met paasen, paaseitjes zoeken... <laughs> Kies je en momentjes zo. uit. Kies je momenten, ja. Uh, misschien heb je wel natte eieren. Maar goed... Dat is dan een feit. Peter kappers René Passet vervolgens met de verkeersinformatie. Ja, en dat gaat natuurlijk voornamelijk om Rotterdam. Want daar is een verkeersinfarct ontstaan... vanwege de afsluiting van de A20 vanuit Gouda. Er gebeurde al rond een uur of drie een ongeluk met drie vrachtwagens in de buurt van het Kleinpolderplein. Sindsdien is de weg dicht. De file begint al bij Moordrecht. Op alle wegen van Rotterdam merk je het. Ook in de stad zelf, want daar is het ook een puinhoop op de weg. De beste manier om de stad uit te komen... is nog via de A4 naar Den Haag. Dat gaat nog enigszins sinds redelijk. Maar vooral aan de oostkant, de A16, de A15... zat allemaal vast. Uh, andere problemen uh, tussen de 95 files... nou, de A4 van Amsterdam naar Rotterdam... er was een flink ongeluk bij het aquaduct. Dat is allemaal van de weg af. Nog wel 9 kilometer file. En dat verklaart ook de drukte op de A5 Amsterdam-Hoofddorp. Voor en de hoek ook nog zo'n 20 minuten vertraging. Een eindexamenkandidaat in huis en toch een zorgeloze tijd...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 De Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen ASR Heldere teksten ga naar klinkende taal.nl Klinkende taal een product van Lo van Eck. Het is zeven minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws Co. Een jaar nog en dan is de brexit officieel een feit. Op 29 maart 2019 stappen de Britten uit de EU. En ondanks de slechte economische voorspellingen... zijn veel Britten die bij het referendum in 2016 voor brexit stemden... nog altijd niet van mening veranderd. Uit peilingen blijkt dat nog steeds ongeveer 50 procent... opnieuw voor EU-uitreiding zou kiezen. Hoe kan dat? Zijn zoveel Britten ongevoelig voor de consequenties? Correspondent Tim De Witt... Ging naar de oostkust, naar Clacton-on-Sea... waar veel Britten voor brexit stemmen. Okay, Dit is het geluid van bowls. Een typische Britse sport. Een soort kruising tussen curling en Jeu de boule. Oh, Pull across. Pull across. Okay. Ik ben bij de Clacton Indoor Bowls Club... waar op zes banen groepen gepensioneerde mannen tegen elkaar aan het spelen zijn. Want deze sport is vooral populair bij ouderen. Ja, alles is beter dan thuis op de bank zitten, zegt James. Een vervent bowls speler en hier in Clacton, waar 1 op de 3 inwoners gepensioneerd is... ...stemde 70% voor Brexit. En is iedereen nog altijd heel blij met zijn stem. Robert heeft er absoluut geen spijt van, zegt hij. En ook Richard gelooft dat het allemaal goed gaat komen... Maar wat als zoveel economen vrezen dat Brexit flink pijn kan doen? Yeah, we're a, we're a great country. We've always been a great country, and it'd be nice to stand on around two feet again. Dat is bangmakerij, zegt Will, een andere bolspeler. We zijn een land met genoeg knappe koppen dat prima op eigen benen kan staan. So you don't think it will hurt the economy anymore? No, not at all. No, no. We've got some brains in this country, and uh, it's a big world out there. There's a big world beyond Europe. In het kuststadje stikt het ook van de amusementshallen met gokautomaten. En ook hier op straat geloven er maar weinig dat Groot-Brittannië er na de brexit op achteruit gaat. We're in now and you look at you look around places. So many places have shut down and everything. Well, they're not going to be any different if we're out. So no, I think I think we'll be fine. We zitten nu in de EU en ook nu gaan er bedrijven failliet, zegt deze vrouw. I remember when we first voted to go into the EU. I believed all the hype and I went for it. But over the years, I don't believe in it anymore. De EU is steeds meer één land aan het worden, zegt een ander. Dat wil ik niet. I think that Europe wants to be too much one country and I like the individuality. En voordat we in de EU zaten, waren we toch ook succesvol? Waarom zou dat nu niet kunnen? We managed before the EU, we were quite successful. Why can't we be again? gang. Well Is de gevolgen van Brexit zijn op dit moment nog nauwelijks voelbaar. En dat zorgt er mede voor dat heel veel Brexit-stemmers nog altijd heel positief zijn over de toekomst. Maar pas over een jaar weten we precies hoe Brexit eruit gaat zien. En dan weten we ook of de droom van deze kiezers nog steeds overeind staat. Zo ja. 29 maart 2019. Dat is over precies een jaar. Vandaag is het 29 maart. Half vijf geweest, tijd voor uh, het laatste technieuws. Let's talk about tech, baby, NOS op 3. En het is dus donderdag, dus is het ook weer een nieuwe NOS op 3-Tech-podcast. Daarin gaat het onder meer over een nieuwe privacywet... en nieuwe ophef rond Facebook deze week. Want Facebook lijkt te hebben bewaard wie. Met wie je belde, dat ontdekten mensen... die al hun Facebook-data opvroegen bij het bedrijf. En mensen schrokken toen ze merkten dat Google... hun locatie bleek bij te houden. En maanden of zelfs jarenlang op te slaan. Is die opheft nou terecht? Techredacteur van de NOS Joost Schellervis is hier bij me. Zie jij een patroon, Joost? Ja, dit komt om de zoveel tijd komt dit soort ophef naar boven. Ik moet zeggen dat van die gespreksgeschiedenis... dus met wie je belde, dat was nieuw voor mij dat Facebook dat opsloeg. Locatiegeschiedenis is wel bekend. Dat zie je om de zoveel tijd weer ophef over voorbij komen. Van, kijk, Google slaat op waar je geweest bent. Maar in beide gevallen geldt dat je daar uiteindelijk... en dat is ook het patroon, dat je er uiteindelijk zelf toestemming voor hebt gegeven. Heb je dat dan bewust gedaan? Heb je zelf iets aangezet? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, Facebook en Google die vragen dan inderdaad of je die informatie wilt delen. Uh, in het geval van Google is daar eigenlijk niet zo heel veel op aan te merken. Google vraagt vrij duidelijk van, hey, um, wil je vanaf nu je locatie delen... zodat we je bijvoorbeeld op de, op de hoogte kunnen houden over bepaalde dingen? Hmm. En dan krijg je bijvoorbeeld in de praktijk te zien... hoe laat je moet vertrekken omdat er file staat. Bij Facebook ligt dat iets ingewikkelder. Want uh, Facebook vroeg uiteindelijk niet echt netjes om uh, het delen van je gespreksgeschiedenis. Dat kon een stuk netter. Ja, um, dus er is bij Facebook met name wel wat aan de hand. Daar, daar zitten juridische haken en ogen aan. Ja. Moet ik het zo zien? Ja, want je, je, je gaf dus wel toestemming... maar Facebook was niet echt duidelijk in aangeven van... dit, dit gaan we ermee doen. Hebben we met een paar juristen over, uh, over gesproken. Hm. Um, en ja... Facebook zegt wel dat ze uh, Facebook gaf wel aan dat ze die data verzamelden... maar gaf niet echt aan wat ze ermee deden... of hoe lang die informatie werd opgeslagen. Nee, want waarom moet Facebook eigenlijk weten met wie je belt? Nou, Op zich is dat best wel nuttig als je, als je daar bewust voor kiest. Um, want als je bijvoorbeeld vaak Facebook Messenger gebruikt... dan kan Facebook inschatten met wie je vaak belt... en wie nee. je dus ook in Facebook Messenger hoog uh, ja, ja, ja, in, in okay. de lijst wil hebben zien staan. Dat gebeurde overigens alleen op Android en inmiddels gebeurt het niet meer. En er komt dus nu een nieuwe wet aan... Ja. Begrijp ik. Die, zou die, uh, maakt die dat moeilijker dan voor bedrijven... om dit soort informatie te gebruiken of te op te slaan? Of... Ja, die nieuwe wet stelt eigenlijk strengere eisen. Er verandert een hele hoop met die nieuwe Europese privacywet, De AVG heet die. Algemene Verordening Gegevensbescherming. Maar een van de dingen is verand die die verandert... is dat bedrijven uh, meer moeite moeten doen om toestemming te vragen. Ze moeten ook duidelijker aan kunnen tonen... dat, je, dat iemand ergens toestemming voor heeft gegeven. Uh, en je moet ook... Ja, er zijn extra eisen eigenlijk aan de manier waarop je toestemming vraagt. Okay. Dus je moet bijvoorbeeld echt iemand moet vrije toestemming geven, je moet iemand niet onder druk zetten. Uh -huh. Iemand moet goed geïnformeerd zijn. Het moet echt volkomen helder zijn. Wat je met die informatie gaat doen, hoe lang je het gaat bewaren. En als, als je het voor meerdere doeleinden wil gebruiken, moet je ook voor al die dingen moet je telkens opnieuw toestemming vragen. Ja, want ik heb wel eens de ervaring bij bijvoorbeeld Facebook dat ze wel, wel vier keer vragen of ik de meldingen toch echt niet aan wil hebben. Uh, nou, daar voel ik me niet echt onder druk gezet. Maar het hoeft voor mij. Na nou, één keer weet ik het ook wel, denk ik dan. Ja, nou, onder druk zetten geldt bijvoorbeeld ook voor werkgevers. Die mogen hun, hun, hun werknemers bijvoorbeeld ook niet. Ik weet niet of dat hierop van toepassing is. Uh, maar. Ja, inderdaad. Soms mogen je niet al te veel dwingen, een bepaalde uh -huh. kant op, op dwingen. Wat gaan we ervan merken? Van die nieuwe wet? Nou, wat Facebook hier dus deed, uh, dat is straks eigenlijk, ja, daar zijn juristen het wel over eens, is uit den boze. Je mag niet, als, als je dit soort gevoelige informatie op wil slaan, moet je echt duidelijk vertellen wat je ermee gaat doen. Uh -huh. En hoe lang je het gaat bewaren. Um, en nu gebeurt het, inmiddels gebeurt het ook niet meer. Maar uh, het zou nu ook niet meer mogen. Kijk eens aan, dankjewel. Zijn we weer bij gepraat? Joost, schellevis met het laatste technieuws. Nog even naar de weg. René Passet, hoe is het inmiddels? Ja, het gaat vooral over Rotterdam vanmiddag, Lara. Met deze avondspits van 430 kilometer. Dat is toch wel iets meer als we hadden begroot. Maar een groot deel van de extra files heeft echt te maken... met dat verkeersinfarct rond de Maastad. Omdat de A20 uh, dicht is. En waarschijnlijk de hele avondspits ook dicht blijft. Vanuit Gouda naar Rotterdam. Tussen Moordrecht en het plein staat het alleen al muurvast. 10 kilometer file. En als je rondrijdt via de zuidkant van de stad... via de A15, dan rijd je, je zelf ook vast. Vanuit Europort 3,5 kilometer. Kwartier vertraging alleen al voor knopend Ridderkerk. En vanuit Den Haag ook, eh, nou toch wel meer dan een half uur in de file tussen Leidse Dam en het ketoplein. Nieuws en co. Het is uh, kwart voor vijf. De Nieuws en Kobus is naar het Zuid-Hollandse Maasland gereden. Want de bewoners van Maasland en Den Horen maken zich grote zorgen... over de straling van zendmasten in hun dorp. Mensen klagen onder andere over bijvoorbeeld hoofdpijn en andere gezondheidsklachten. En die willen dat de overheid ingrijpt. Seidema G. is uh, aangetoond dat de gezondheidsklachten van de bewoners... inderdaad te maken hebben met die zendmasten. Zou dat, dat ook andere redenen kunnen hebben? Uh, nou ja, daar zijn uh, onderzoekers het niet helemaal met elkaar over eens. Uh, ja, die straling levert mogelijk een gevaar voor de, voor de volksgezondheid. En volgens sommige studies kan er een verband zijn met die straling... en uh, dan met de komst van hersentumoren of onvruchtbaarheid bij mannen... of zelfs de ziekte van Alzheimer. Maar ja, ze zijn het er niet over eens. En terwijl ik dit zeg, zit Wendy Schouten van het uh, actiecomité... tegen de komst van die zendmast in Den Hoorn al, al nee te schudden... <laughs> He, ik zie het. Ja, het. ja, het is niet sommige onderzoeken. Het zijn uh, heel erg veel onderzoeken. En het is ook het merendeel van al het onderzoeken... naar radiofrequente straling laat zien dat dit uh, een negatief gezondheidseffect heeft. Maar het is niet, ja, niet onomstotelijk bewezen. Het is, uh, je kan zeggen, er is geen volledige 100% consensus... over dat het een schadelijke milieufactor is. Maar dat zal het misschien ook nooit worden. Als er één wetenschapper is die het zegt... uit mijn onderzoek blijkt het niet, dan heb je geen consensus. Maar driekwart van alle onderzoekers die zeggen op dit moment... Uh, dit is een schadelijke milieufactor en de blootstellingslimiet moet drastisch omlaag om schade te voorkomen. Nou, in ieder geval, jij gelooft daar wel in. Je hebt, uh, vertelde eerder al in de uitzending dat je er ook onderzoek naar hebt gedaan. Maar we kwamen er niet echt aan toe met in, hoe zegt dat uit. Want jij hebt er last van. Je hebt ja. net al voor de uitzending zei je... want we staan hier dus naast een paar masten hmm. geparkeerd. En jij zei, dat voel ik meteen. Ja. Maar waar voel je dat aan? Nou, ik voel een druk op mijn borst. En uh, ik voel een druk op mijn kruin. Een gevoel van onwel. Uh, ja... Een uh, stijve nek krijg ik ervan. Uh, lichte hoofdpijn. Het gevoel alsof het licht pijn doet aan je ogen. Het zonlicht. Terwijl ik normaal zonlicht goed kan hebben. Dat zijn een beetje de, de symptomen. Waardoor natuurlijk. ik weet van, oh ja, ik, ik moet hier even uit. Ja, en hoe, ja. hoe vaak heb je daar last van op een dag? Nou ja, op het moment. Ik zorg dat ik niet op plekken ben waar te veel straling is. Maar ik leef wel een beetje als een kluizenaar. Hm. Sinds ik uh, uh, hierachter ben, ja. Ja, en daarom verzet je dus ook heel erg uh, tegen die komst van, uh, van die zandmassen uh, in Den Hoorn. En via die petitie eigenlijk die gestart is, uh, Bianca, ben jij erachter gekomen... dat bij jou om de hoek, want we staan eigenlijk bij jou geparkeerd nu... Ja, klopt. Uh, dat er bij jou in de buurt ook van die zemmasten waren. En dat wist je niet eens? Nee. Nee, ik ben moeder van drie kinderen. Uh, ik heb één een, een jongetje van vijf jaar een, en twee meiden. Meiden zijn acht en tien jaar. En uh, nou, ik kreeg die uh, petitie eigenlijk van de actiegroep uit Den Hoorn in de brievenbus. Mm -hmm. En uh, ik schrok eigenlijk van wat er in die brief stond. Uh, ik was namelijk niet op de hoogte van het feit dat er bij mij om de hoek... Uh, in de katholieke kerk uh, vier zendmasten waren geplaatst al in 2014... Uh, ik ben daar nooit betrokken bij geweest. En waarom schrok je ervan? Dan? Uh, nou, ook in diezelfde brief stonden... A stond aangegeven van wat de gevolgen konden zijn voor je gezondheid. Als eerste stond er genoemd van hoofdpijn. Nou, mijn kinderen klagen alle drie vaak over hoofdpijn. En dat komt niet omdat ze misschien te vaak achter de tablet zitten? Nou, ik dacht van, hoe komt dat nou dat zij klagen over hoofdpijn? En uh, ik heb eigenlijk op jonge leeftijd nooit hoofdpijn gehad. Ik ken ook geen kinderen die op mijn leeftijd uh, toen ik jong was, uh, hoofdpijn hadden. Dus ik vond dat een raar fenomeen. Maar ik dacht, nou ja, het, het, het is zo. En, uh, nou ja, toen ging ik een beetje de connectie leggen. Uh, nou daarnaast heb ik de, in het stuk van de, van de actiecomité... werd ook verwezen naar een stuk van, uh, uh, van de Raad van Europa. Dat is in 2011 hebben zij een advies geschreven aan alle lidstaten... En, en, dat stond in? en daarin stond een artikel wat mij heel erg aansprak. Dat was uh, neem alle redelijke maatregelen... om blootstellingen aan elektromagnetische velden te beperken. En in het bijzonder frequentie voor mobiele telefoon... en met name voor kinderen die het meest risico lijken te hebben... op een hersentumor. En toen schrok ik wel heel erg. Mijn zoontje heeft namelijk op tweejarige leeftijd een hersentumor gehad. En uh, nou, ik moet er niet aan denken dat, dat nou komt door die uh, vier antennes. Dus ik ben. Ja, ja. want dat, dat is natuurlijk het lastige. Want is dat zo? Ja, dat, dat, dat vraag ik me dus ook af. Ik weet dat niet. Ik kan geen kausaal verband aantonen. Ik vond het wel opvallend dat dat dus in dat artikel wel genoemd werd. En je en, dacht, waarom ben ik niet geïnformeerd? En ik dacht, waarom ben ik niet geïnformeerd? Ik ging me gewoon zorgen maken. Ik ben gewoon een verontruste moeder. Die ziet van, er zijn twee partijen. Er zijn mensen die zijn voor de antennes. Er zijn mensen die tegen de antennes zijn. En, en waar, ik, staat, waar staat u nu? Nou, ik vind van... hoe. Wat moeten we nu met die antennes? Waarom lopen mijn kinderen... Wil je nou, ik wil ook dat, er, dat als we niet weten... wat voor straling die antennes geven... en wat voor gevolgen het heeft voor de gezondheid op mijn kinderen... Uh, waarom zetten we die antennes dan midden in het dorp van Maasland neer? Nou, dan gaan we, even, we gaan het even iemand voorleggen... want we hebben hier iemand van de politiek in de bus. Ed Roeling, raadslid van mijn partij. Zit ja. met drie zetels in de raad. Wat vindt u ervan als u de zorg hoort van deze vrouwen? Nou, de zorg ken ik. Uh, denk ik 7, 8 jaar geleden is er een uh, 380 kV hoogspanningskabel aangelegd tussen de A4 en uh, Den Horen. Ja, dat zegt mij dan niet zoveel. Nou, dat, dat, dat is ook uh, een hoogspanningsmast. Een mast, ja. En precies. die, nou ja, dat geeft heel veel straling. En wij hebben daar ook bezwaar tegen gemaakt tot aan de Raad van State. En waar we eigenlijk altijd tegen het hoop liepen... was de, de, de, de maximumwaarde die Nederland hanteert. En, en, en daar voldoen ze aan? Ja, maar op het moment dat je zegt van... ja, luister, in Duitsland en bijvoorbeeld België... om maar twee willekeurige landen te noemen... daar heb je al lagere maximumwaarde dan hier in Nederland. Wat mag? De toegestane maximale waarde Ja, u dan? Terwijl, dus overal zijn er andere regels op Europees niveau? Ja. ja, en wat, wat, wat mij dan lokaal verbaast is: wij hebben sinds 2015 heel veel zorgtaken op ons bordje gekregen. Dus de WMO, um, sociaal domein, ja. uh, jeugdzorg. Dat is allemaal bij de gemeente um, terechtgekomen. Ja, en dan die zou ik zeggen: van op het moment dat onduidelijk is wat de, de mogelijke gevolgen zijn van die straling, uh, laat het dan ook meer lokaal bepaald zijn. Met andere woorden. Uh, ga de discussie aan met je, met je inwoners? Ja, nou, en we zitten hier nu in de bus. En, nu... Dat is mijn vraag. Dus als u die verhalen zo hoort, deelt u die zorgen of niet? Ik deel uh, de zorg dat het onbekend is wat mogelijke gevolgen zijn. En, en dat, zolang... we daar, ja. uh, dat we daar aan voorbij gaan. Ja, maar ja, dan de... zeggen ze, de, de vrouwen hier nu in de bus, die zeggen dus allebei van zolang we dat niet weten, moeten we eigenlijk die komst van die zendmals tegenhouden. Kan ik dan concluderen uit uw verhaal dat u het met ze eens bent? Ja, dat, dat wij uh, in dit geval de zendmassen van uh, de telecom... Uh, wat mij dan verbaast is dat de Rijksoverheid deze frequenties verkoopt... En vervolgens ook de maximumnorm eh, vaststelt. Ja. Denk ik, ja, dus u dat... kunt er niet zoveel aan doen als gemeente, zegt u eigenlijk. Uh, wij, wij zouden graag die, uh, die zorg op ons nemen. Als wij ja. toch verplicht zijn gesteld om voor onze mensen... Ja, uh, de maar... volksgezondheid, die zorg te dragen... geef ons dan ook de verantwoordelijkheid om eens, uh, in, met, met de bewoners in discussie te gaan... over die maximumstraling. Dat is helder, uh, maar mijn vraag is dus, kunt u dat tegenhouden, die zendmast? Nee, wat in specifieke geval in Den Hoorn uh, kunnen we onze zorg uiten. Uh, feitelijk is het, uh, hoe het vergunningsvrij. Ja, dat dus is lukt niet. Uh, wat Ook we al. kunnen is de, onze, onze zorgen uiten en vanuit het voorzorgsbeginsel aangeven dat wij uh, uh, daar toch wel bezwaar tegen maken. Okay. Maar landelijk is het uh, wet. Ja, wat vind je daarvan als je dat hoort uh, Nou ja, er zijn gemeentes die uh, zeggen wij wijken af van het. Uh, Onverantwoordelijke beleid dat onze nationale overheid voert. Uh, ik weet dat dat in Heeg bijvoorbeeld in Friesland gebeurd is. Uh, Ze kunnen een vuist maken. Zeg ja, je hoor. Dus de gemeente kan gewoon zeggen: weet je wat, wij uh, gaan wel het voorzorgsprincipe volgen. zoals dat in de Europese Milieuwetgeving omschreven is. is er, ja. Bij een minimale aanwijzing voor een risico nemen wij onze maatregelen buiten 500 meter straal, zetten we die mast. Ja. En trouwens, waarom moet die mast komen? Want het bereik is uh, voldoende. <laughs> Nog een vraag. Nog een vraag, want we willen natuurlijk om dus ook wel allemaal gebruik maken van onze telefoons. Ja, ja, maar als mensen weten welke risico's daaraan verbonden zijn... dan denk ik dat ze een stuk minder gebruik zouden willen maken van die telefoons. Ja, 16 april, dan hebben jullie een bijeenkomst... en dan ga je daarover spreken. Is dit ja. iets wat jullie gaan eisen van de, van de politiek? Dat nou, zij een vuist gaan maken naar Den Haag van... Uh, uh, wij zullen zeker nadrukkelijk onze wensen naar voren brengen... en ook uh, de gemeente uh, vragen om af te wijken van het landelijke beleid. Ja. Dan wil ik tot slot nog even naar Bianca Berends. Want ja, je zegt net van, ja, ik ben toch wel geschrokken. Ik heb nu gehoord over die masten. Mijn kinderen hebben last van hoofdpijn. Uh, een van mijn kinderen heeft ook een hersentumor gehad. Ja, hoe, hoe, hoe woon je hier nu? Vraag ik me af met wat voor gevoel? Ja, Maasland is een fantastisch dorp om te wonen. Ik ben heel blij om in de gemeente Midden-Delfland te wonen. Ik woon hier ook met veel plezier. Dus verhuizen is geen serieuze of zoveel is geen... zorgen maak je hier nee, nog niet? Nee, nee. En uh, ik moet wel zeggen dat, ik, dat mensen die ik dit vertel, uh, die schrikken van het feit van, joh, zijn die zendmaster er inderdaad? Dus ik, ik hoop wel dat hier een vervolg aan komt. Nou, ja. volgens mij gaat dat zeker komen. 16 april gaan jullie met elkaar in overleg. En ik, uh, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. We gaan het blijven volgen. In ieder geval bedankt voor dit gesprek hier bij mijn bus. Ja. De Nieuws en co staat iedere dag weer op een andere plek. Eh, misschien heeft u wel een goed idee voor ons. Een groot of klein verhaal, onrecht of een oplossing voor een probleem. Tip dan onze redactie. Via een e-mail kan dat. Nieuws en co Het mag natuurlijk ook via Twitter. Het Nieuws en Co. Zo heten we daar. Misschien komen we dan wel naar u toe met onze mobiele studio. Meteen na vijven. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak vond de Groningse commissaris van de koning René Paas nog dat Nederland letterlijk gas moet terugnemen. Hij vond het hoog tijd dat het nationale probleem een nationale oplossing kreeg. Ik vraag hem straks of hij tevreden is met het gasbesluit van de regering dat vandaag kwam.